De Consumentenbond waarschuwt voor verkopers van thuisbatterijen. Met de dure thuisbatterijen kan zonne-energie interessanter worden... maar er zijn veel telefonische verkopers die agressief te werk gaan. Er wordt gevraagd of ze digitaal een handtekening willen zetten onder een offerte. En dan denken mensen, nou ja, een offerte is, nou ja, het is gewoon een voorstel. Hè. Dan ben ik nog nergens toe verplicht. Ze uh, rommelen mensen ook in een handtekening voor 250 euro borg. Maar uiteindelijk maken die mensen een afspraak dat iemand langskomt... En als als diegene langskomt, dan blijkt dat ze niet meer onder de koop uit kunnen. Ja, de kosten lopen soms op tot tienduizenden euro's. Bij een ongeluk vanochtend met een motor en een vrachtwagen op de A20 bij Schiedam... zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een motorrijder en een passagier. Het ongeluk gebeurde op Knopend Ketelplein in de richting van Hoek van Holland. Wie de komende tijd naar de stad van de liefde wil... en de vaste collectie van het museum Centre Pompidou wil bezichtigen, heeft pech. Het Centre Pompidou wordt namelijk verbouwd. Het museum... In Parijs, Parijs sluit na vandaag de permanente collectie van 120.000 kunstwerken. Tot 22 september zijn er alleen nog wat tijdelijk ex, tijdelijke exposities te zien. En daarna gaat het museum voor vijf jaar dicht. Universiteiten in Nederland sluiten de komende weken één dag de deuren. Dat is een protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Het kabinet wil een miljard bezuinigen en er zijn veel studenten niet mee eens. Studentenvakbond LSVB vindt het maar een beroerd moment om te beknibbelen op onderwijs. Wat we heel erg zien is dat het kabinet zegt we moeten bezuinigen. Maar anderzijds zegt het kabinet ook dat ze het probleem in dit land willen oplossen. De stikstofcrisis, de woningcrisis, noem het maar op. En wie hebben daarvoor nodig? Goed opgeleid personeel. Daar heb je onderzoek voor nodig. Wil je die problemen echt oplossen? Dan moet je niet bezuinigen. Dan zou je juist moeten investeren in het onderwijs. Vandaag wordt er gestaakt in Den Haag en Leiden. Morgen is Utrecht aan de beurt. Het weer is droog en zonnig met een graad of 13 in het noorden. En 18 in delen van Brabant en Limburg. Morgen wat meer wolken, kans op een bui. En het wordt vanaf morgen ook een stukje koeler. Max 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Brand weer, weer, hier is de brand weer, weer. Val hier nog wat te blussen, is er hier iets aan de hand? Want als de brand wel luidt, dan rukt de brand uit. Zodra ook maar een pand weer brandt. En zit je hoog en droog, dan wel er ook nog handjes bij. Nou, dan ben je met onze ladderwagen op. Van Hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer, brandweer weer. Is er soms met vuur gespeeld? Sloeg de vlam weer in de pan? Wordt er in je buurt geschreeuwd? Doos braak! Hier is de brand weer weer, hier is de brand weer weer. Als hier nog wat te blussen is, er hier iets aan de hand. Want als de brand blauw luidt, dan ruikt de brand spuit uit. Zodra ook maar het pand weer brandt. Zit je whisky omhoog en wil je in en uit de brand? Dan spuiten we de verzekering mensen ook nog, nog aan de kant. Hier is de brandweer weer, hier is de brandweer weer. Hier is de brandweer, brandweer weer. Van dat blussen krijg je dorst, snel naar de kazerne toe. En klinkt het uit volle borst. Doet dus brand! Doet dus brand! brand! Doet brand! brand! Hier is de brand weer weer. Hier is de brand weer weer. Wat hier nog wat te blussen is. En hier is aan de hand. Want als de brand wel uit, dan rukt de brand spuit uit. Hier is de brand weer, brand weer hier is de weer. Zo, aan het begin van deze zand wordt op zaterdag een brandweerplaats. Ja, en dat heeft alles te maken met uh, waar we het uh, vandaag over gaan hebben. Uh, Benno, goedemiddag. Goedemiddag Rob, ja. Ja, ja want het is uh, de, ges de geschiedenis van uh, de brandweer. Ja, de brandweergeschiedenis 8 maart. Net zoals uh, dat 8 maart ook de internationale dag voor de vrouw is. Maar ik vrees dat uh, deze studio van ZFM, die overigens 35 jaar bestaat... Uh, vanmiddag geheel gevuld wordt met mannen. En de eerste gast van vanmiddag is David Molenburg, de burgemeester. Burgemeester, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, fijn dat je even langs wilde. wilde Zeker. Want uh, wat, wat ik, uh, de, de burgemeester heeft toch wel een hele duidelijke taak richting de brandweer uh. Ja, in feite um, in, de, in de wet uh, is, is het gezag voor de openbare orde... waar ook de brandweer onder valt, ondergebracht bij de politie. In ja. de dagelijkse praktijk uh, uh, is de brandweer onderdeel... van de veiligheidsregio Kennemerland. Waar ik ook in het algemeen bestuur van zit... met uh, acht andere burgemeesters. Onder andere de burgemeester van Haar de Marmeer. Uh, die is daar de voorzitter van. Ja. Um, dus ja, eigenlijk reelt zeld alles bij de brandweer... gewoon keurig binnen die veiligheidsregio. Um, ja, en in geval van calamiteiten, en als er echt opgeschaald moet worden, dan. Ja, uh, en er, moet, er moeten ook echt beleidsteams ingericht worden. om bijvoorbeeld bij een ramp de boel aan te sturen. dan moet ik dat voorzitten. Dus uh, ik, okay. ik heb veel met de brandweer uh, uh, te maken. gewoon in de tijd dat het heel rustig is en gelukkig. oh ja. In die, ja, nou goed, weet je. Het is ook goed om elkaar te kennen. Ja. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat gelukkig in die 5,5 jaar dat ik hier nu als burgemeester rondloop. ik nog geen. Hele grote, zware incidenten meegemaakt. Wel branden. Ook wel een aantal branden die, die me bijgebleven zijn. Zoals? Nou, ik moet zeggen dat de, de eerste keer dat ik meemaakte... dat een strandtent afbrandde, dat was Beach Club 10. Dat was in de zomer, in augustus, midden in de nacht. En ik werd gebeld, dat heet dan door de aov piket Dat is de medewerker van de gemeente die in dit soort gevallen... mij als burgemeester moet informeren... Ja. Uh, en die belde, die zei ja, uh, Bitschup Tien staat in de, in, in de brand. Uh, en hij zegt ja, de, de, heel veel rookontwikkeling. Uh, ze waren heel erg bezig op dat moment om te voorkomen dat die brand zou overslaan op, uh, op andere strandtenten. En hij zei ja, en de eigenaar en zijn personeel die staan hier. Ik zeg nou, kom eraan. Uh, ja, dan ben je daar eigenlijk in je rol als burgervader... om er ook te zijn voor de mensen die op dat moment getroffen worden. Een troostende rol. Ja, terwijl de brandweer dan gewoon zijn werk doet. En die ja. moet je vooral uh, uh, uh, niet voor de voeten lopen. Uh, yep. En gewoon hun werk laten doen. Precies, precies. Vijf en een half jaar geleden werd je burgemeester van Zandvoort... Uh, als de eerste keer, hè. Dus mm -hmm. je, uh, je eerste gemeente. Uh, is er, dan moet je kennis maken met die brandweer... Hadden de jongens en meisjes van de Zandvoortse brand nog een, een bepaalde ceremonie? Of is het gewoon handje geven en dat is het dan... Uh... Nee, ik had het geluk dat uh, uh, het, het mooie van, uh, van het, het, het korps in Zandvoort... is dat het um, ja, een, een heel mooie club mensen is. Uh, grotendeels vrijwilligers. Uh, en uh, ik had het geluk dat eigenlijk net toen ik binnenkwam... was ook een korpsavond... Nou, in het verleden was het zo dat als je een x aantal jaren als brandweerman gediend had vrijwillig... dan kreeg je automatisch een lintje. Dat is tegenwoordig afgeschaft, maar mm. in die tijd was dat nog zo. En ik mocht toen uh, aan, uh, aan uh, een paar mensen die al 25 jaar het werk deden, mocht ik een lintje uitreiken. En dat is ook wel een mooi moment, want iedereen is dan ontspannen, er wordt gegeten, uh, er wordt wat lekkers gedronken... Um, ja, en dan, dan automatisch krijg je goede gesprekken. Ik merkte ook dat er veel openheid was. Mensen die dingen hadden meegemaakt, die dat met me deelden. Uh, dus op die manier leer je dan snel uh, uh, ja, de mensen die dag en nacht klaarstaan voor het dorp kennen. Ja, ja, ja. Ik heb van de uh, collega-burgemeesters uh, van je dat ze bijvoorbeeld ook wel uh, naar de oefenavonden gingen. En met name aan het eind. Ja, ik ben, Dat was het gezelligste altijd. Ik ben een aantal keren bij Oefende A Avonden aanwezig geweest. Okay. Eén keer was het heel, heel mooi, want toen werd er geoefend... in een leegstaand verzorgingstehuis in Schalkwijk. Ja, zijn we zijn daar naartoe gegaan en daar werd de hele kelder werd onder de rook gezet en geoefend. Ja. Ja, en dan kun je ook met eigen ogen zien onder welke omstandigheden mensen het werk moeten doen. Want je zag geen hand voor ogen en vervolgens moet je wel blijven communiceren met elkaar... Um, dus ja, dat zijn, vind ik, momenten uh, dat je ook echt het werk ziet. De laatste keer dat ik bij een oefenavond was, was er uh, veel aandacht voor duinbranden. Natuurlijk. Uh, ja. Dat heeft natuurlijk gewoon in toenemende mate te maken met uh, ja, wisselingen in het klimaat, waardoor het soms veel natter is, maar soms ook veel droger, met alle gevolgen die dat heeft voor ja ook uh, branden in de duinen. Ja. Uh, en dat zie je natuurlijk ook wel to toenemen door het land heen. Um, dus dat betekent ook een verzwaring en een extra taak voor onze brandweermensen. Uh, want ja, je moet met dat zware materieel, moet je dan gebieden in die slecht toegankelijk zijn. Ja. Um, dus dat betekent ook weer extra ja, skills, extra uh, uh, leren werken, hoe je daarmee omgaat. Ja. Dus dat voegt dan ook een hele interessante presentatie. Want ik, ja, ik krijg dat op papier natuurlijk allemaal wel mee. En als ik in het bestuur van de veiligheidsregio zit, dan gaat het daarover. Nou ja, dat is eigenlijk mijn ja. volgende vraag ook. Je ja. komt als kerstverse burgemeester, ga je in de gang... Je kent het, misschien het hele werk van, van de brandweer niet. Die natuurlijk heel veelzijdig is. En allerlei aspecten van de samenleving aantikt. Uh, ja, hoe maak je je dan. Uh, er is geen burgemeesterschool waar, waar je les krijgt in de, uh, in de brandweer. En, en dat soort zaken meer. Nee, maar. Um, laat ik voor zeggen, de, de, uh, de mensen waarmee je werkt. En waarmee je, je omringd wordt als burgemeester. En wat ik je zeg: uh, het brandweer is een ongelofelijke professionele organisatie, ondanks het feit dat die voor een belangrijk deel uit vrijwilligers bestaat. Um, en je moet ook vooral echt uh, uh, weten wat er speelt en echt ja, ook vertrouwen. En dat kan op de professionaliteit van de brandweer. Um, en uh, ja, er is overigens wel iets als een burgemeesterschool. Want op het moment oh, toch, dat je burgemeester oh. wordt, dan word je in een zogenaamd burgemeestersklasje gestopt. Onder burgemeesters. voor, ja. Allemaal nieuwe burgemeesters. Onder burgemeesters heet dat het puppyklasje. <laughs> uh, burgemeesters zijn vrij hiërarchisch ingesteld, kan ik je vertellen. Toch wel. Okay. Ja, ja, ja, ja. ja, het gaat altijd van hoe lang ben je burgemeester... en hoe groot is je gemeente. Dat zijn ongeveer... oké okay. Maar ik zal je één ding vertellen. Als Zandvoort heb je altijd... ...tel je altijd wat zwaarder mee omdat we toch een apart dorp zijn. Ja, Met en vijf een... miljoen bezoekers per jaar. Dat is een aparte politiek. Dus ja, ja, ja. Ik mag een iets grotere mond hebben af en toe. Maar goed, ook in dat klasje uh, wordt heel veel aandacht aan openbaar worden en veiligheid besteed. Ja, ja. Waar wij wel heel veel op getraind worden. En dat is ook waar de brandweer uh, uh, natuurlijk in beeld komt. Is bij crisissituaties. En daar worden we uh, in de veiligheidsregio heel veel op getraind. Uh, ook uh, het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters doet daar heel veel aan. Um, en dat is niet alleen theorie... maar dat is ook echt in de praktijk. Uh, stel, er moet opgeschaald worden. Er moet een beleidsteam en een operationeel team ingericht worden. Dat moet je voorzitter uh, als, als burgemeester. Ja, dat kun je niet... Uh, uh, in één keer zomaar doen. Nee. Dus daar, um, ja, daar moet je ook echt... Uh, vinkjes halen bij de veiligheidsregio... voordat je... Zoals dat heet, piket mag draaien. Uh, en dat betekent dat je dus ook echt in charge bent op dat moment. Ja. Uh, en daar, worden, daar word je, nou, laten we worden daar echt helemaal stijf in getraind. Goed zo. Goed zo. Even naar het dagelijks bestuur, hè, waar, je, waar je deel van uitmaakt. Ja, algemeen bestuur. Algemeen ja. bestuur, sorry. En um, er de, de loopt een van de week ook weer stukken in de krant. Uh, er moet bezuinigd worden op de veiligheidsregio's. In hoeverre geldt dat voor de veiligheidsregio Kindermeland? Nou ja, goed, het, er komt minder geld uit Den Haag, dus we, we moeten bezuinigen. Je ziet dat de gemeenten ook nog eens te maken krijgen met het jaar 26... wat ook wel het ravijnjaar wordt genoemd. Ja. Omdat er een andere systematiek van berekening van het geld... wat van het Rijk naar de gemeente komt. duur woord heet dat het gemeentefonds. Dus je ziet dat de financiën van de gemeenten enorm onder druk staan. Nou, gelukkig, voor Zandvoort, betekent, wij, wij, wij staan er financieel relatief goed voor... Um, ja, en dat, dat brengt ook druk met zich mee op uh, de veiligheidsregio's. En de veiligheidsregio's doen natuurlijk niet alleen de brandweer... maar bijvoorbeeld ook alles wat met infectieziektes uh, uh, te maken heeft. Ja, en ik vraag me dan werkelijk af uh, waar we mee bezig zijn... op het moment dat we uh, um, ja, vanuit degene die ons moet voeden gekort worden, juist in een, um, ja, in een wereld waarin het ongelooflijk belangrijk is dat we onze veiligheid hebben. Nou ja, dat wil ik zeggen. Het wordt steeds ja. spannender en spannender. En ik heb daar echt ook zorgen over, in die zin dat um, wij hebben natuurlijk een uniek systeem. Hè. Uh, uh, als je kijkt, we, we hebben zeker in Zandvoort uh, een deel van onze veiligheid hebben wij uitbesteed aan mensen die met hart en ziel dat vrijwillig doen. Ja. Dat geldt voor de brandweer, dat geldt voor de KNRM, dat geldt voor de reddingsbrigade. Um, en eigenlijk, weet je, ik, ik leg het altijd aan mensen uit: van dat, dat, je denkt dat dat normaal is, maar dat is heel, heel, heel bijzonder. En tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat um, ja, de, de, de, de natuurlijke uh, aanwas van mensen die zeggen: ik verbind mij voor uh, vele jaren uh, aan zo'n organisatie als een brandweer. Dat, dat is ook wel teruggelopen. Mensen moeten natuurlijk dichtbij wonen. Nou, Heel veel mensen werken tegenwoordig op afstand. Ja. Eh, je ziet tegenwoordig gezinssituaties die totaal anders zijn. Eh, dus dat betekent dat de, de druk ook op de mensen die dit om niet doen... Eh, want dat is het, je bent vrijwilliger, eh, is groot. Eh, en ik denk dat we juist alles op alles moeten zetten... om a, die wantweerzorg optimaal te houden... en b, er ook voor te zorgen dat die, dat die structuur die zo uniek is... Dat die overeind blijft. Ja. Uh, en dat is er ook, ik sta dat ook altijd echt uit, dat nou, zit hier uh, tegenover ons van de en dat we echt intens dankbaar mogen zijn uh, ja, dat mensen dit doen. Ja. Precies, en uh, daar uh, heb uh, deze week een column in, uh, bij de collega's van de Zandvoets Courant. en daar gaat hij dit ook over. Hè? De, de mensen die uh, dag en nacht ja. uh, het, ja, rond een. een een dragen, een pieper... zoals dat in de volksmond heet. Uh, overigens heb jij er zelf ook een, denk ik. Uh, ik heb uh, uh, geen pieper. Oh, uh, jij wordt gebeld? Mij, ik word gebeld. Oh, okay. Ik heb gewoon een nummer wat 24 7 bereikbaar is... en uh, ja, als er wat is. en Nogmaals, uh, ik word op het moment dat er echt sprake is... van een grote brand, word ik ook op de hoogte gesteld... en probeer ik ook zo snel mogelijk dan ter plekke te zijn. Ja. Uh, vaak, uh, nou, wat ik je zeg... om dan ook bijvoorbeeld mensen die getroffen worden... te kunnen troosten... Valt gelukkig mee, moet ik zeggen. Ik heb, geloof ik, nu gemiddeld, even als je Bloemendaal meerekent, één, één keer per seizoen dat er een brand is bij een strandtent. Ja. En dat kennen we nu. Dat is natuurlijk ook wel spannend, want dat was toen net met een samenloop met de circuitrun op dat moment. Dus we hadden vlak in de buurt een evenement met 20.000 lopers. Uh, en op dat moment een brand die naar het niet aanzien best ook behoorlijk uit de hand had kunnen lopen. Gelukkig ja. uh, is dat goed afgelopen. Ja, en dan komt natuurlijk het afwegingskader, leg je dat evenement stil... en dan kom je ook als burgemeester op dat moment in beeld. Dan moet ja. je heel goed luisteren naar de adviezen die je gegeven worden. Ja. Um, maar uiteindelijk moet dan de afweging gemaakt worden van... Uh, ja, we, we, we, we, moeten we nu stoppen met, met dat loopevenement vanwege die brand of niet? Nou, dat hoeft er nu gelukkig niet. Maar is dat dan een beslissing die door verschillende mensen uh, genomen wordt? Of moet de burgemeester dan zeggen van... Uh, vrienden, ik heb jullie allemaal aangehoord, uh, we gaan het zo doen? Op het moment dat er echt sprake is van concrete crisissituaties... wordt er een beleidsteam gevormd. Dat zit de burgemeester voor. Nou, daar zitten alle disciplines in. Politie, brandweer, uh, uh, gezondheidszorg. Maar uiteindelijk ben je wel als burgemeester degene die uh, de knoop doorhakt. Zo. Maar dat betekent wel uh, dat je uh, over het algemeen uitstekend uh, geadviseerd wordt... door de specialisten die daar echt verstand van hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk soms dilemma's. En die ja. tab, Wat ik net schets, zo'n groot evenement met een enorm commercieel belang... En een brand die op dat moment ontstaat, echt vlakbij, want dat is nou, ongeveer om de hoek van, uh, van het circuit. Uh, ja. Uh, ja, en, en ja, dan moet je met elkaar die afweging maken. Van, ja. uh, maar uiteindelijk ligt dan de bevoegdheid wel bij de burgemeester om, uh, om de knop door te hakken. Dus dat is de rol van de burgemeester in de nou ja, rampenbestrijding. Zo met ja. heel veel grote ja. incidenten. Uh, zo, uh, we spreken niet zo snel van ik, een ik wil daar ook nog iets over zeggen. Er ja, is natuurlijk heel veel van het werk. Uh, wordt in de voorbereidingen gedaan. Als ik bijvoorbeeld naar een evenement als de Formule 1... daar zijn we uh, bijna een jaar van tevoren al met alle disciplines uh, aan het werk. Nou, brandweertuurt er vol in mee. Kijkt met de vergunningen mee. Uh, checkt uh, op het moment dat alles klaar staat om het evenement van start te laten gaan. Dat heet dan een schouw. Ook staat alles goed, is alles brandveilig... Um, ik kan wel eens zeggen dat sommige organisatoren dan heel hard vloeken... omdat ze vinden dat de brandweer zo streng is. Terecht. terecht, terecht. Ja. Uh, want we willen gewoon geen problemen. En, en een heel groot deel van dat werk zit ook echt in de voorbereiding. Ja, precies. precies. David van dank je dat je nog uh, even op zaterdagmiddag naar de Zeker. studio wilde komen... om het een en ander toe te lichten. En een uh, heel goed weekend verder. Dankjewel. Ja, goed en jullie een goede uitzending. Dankjewel. Ja, dank ja, inderdaad. Vandaag dus een speciale uitzending van Zandvoort op zaterdag samen met Benno Veugen. Praten we met alles wat met de brandweer te maken heeft, Benno. Ja. En dat is, dat is heel wat, hè? Dus er komen nog heel wat mensen hier richting de studio aan de Tolweg 10A. Houd de radio lekker aan. Het zonnetje schijnt buiten. En ja, geniet van de lekkere muziek die we ook draaien vanmiddag. Waaronder de single van Clouds, Hier is ze met Zé Lavië. C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy, but I remember la mélodie, la mélodie.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 Nou, momenteel staan we er goed voor hè, met deze plaat. Op de derde plek uh, worden we ingeschat met uh, Cloud en Zelavi. Een lekkere single zo uh, voor de zaterdagmiddag. En we gaan als de brandweer hè? vanmiddag, uh, ja. ja, ja. Ongelooflijk, geen hè? geen seconde te verliezen. Geen dat seconde is... te verliezen. Als Herman uh, van Veen zingt uh, opzij, opzij, opzij, opzij. We hebben vreselijke haast. En, Precies. Uh, nou ja, <laughs> dat gebeurt wel heel vaak uh, bij de brandweer. Ja, ja, ja. En uh, Doeklos de Wolf, die zit uh, links van mij voor de kijkers. Rechts of rechts voor je. Het is maar net waar je uh, zit te kijken en zit te luisteren. Uh, Doeklos de Wolf, um, ik ga je even inleiden. Uh, nou, dat mag je eigenlijk zelf wel even doen. Want het gaat tenslotte om jou. Wat ik in ieder geval wel weet, is uh, dat ik je mag feliciteren. Want het is vandaag, uh, ja, het is deze maand, even kijken... Nee, vorige maand, februari, tien jaar bevelvoerder. Ja, dat is uh, correct. Ik uh, ben uh, ondertussen tien jaar bevelvoerder. Uh, en nu uh, de laatste tweeënhalf jaar ook uh, ploegchef. Dus mag ik uh, de mooie ploeg uh, begeleiden en uh, leiden. Ja, uh, daar dat moet je even uitleggen, je, het, op LinkedIn staat zo heel mooi jouw, uh, jouw lijstje. Je bent begonnen als manschap. Dan bevelvoerder, dan ploegchef. Maar wat doet een manschap bij de brandweer? Nou, een manschap is uh, degene die eigenlijk het zware werk doen. Dat zijn de jongens die achter in de auto zitten. Uh, en uh, nou, echt de brandbestrijding of de reanimaties doen. Uh, ja, dat zijn de echte jongens die hard aan het werk zijn. Uh, dan klim je op naar uh, chauffeur. Dus dan ga je uh, rechtsvoor in de auto zitten. En dan krijg je mooie... Uh, oh, ook geen sinecure trouwens, zo'n zware brandweerauto rijden. Nee, nee, zeker. Dan krijg je zeker een goede opleiding ook voor. het uh, rijden met prio en dat soort dingen. Uh, zware dus, uh, lichtjes sirenen. Ja, ja. Uh, en dan, uh, nou ja, dan kan je doorgroeien om eventueel bevelvoerder te worden. Dus dan krijg je de leiding over de eenheid. En dan ben je eigenlijk ter plaatse ben je de leiding totdat er een OVD is. Als het een grotere incident wordt. En die neemt dan de leiding over. Dus het kan zomaar zijn dat je nou, 12 uh, tot 14 man aan, aan het sturen bent. Oh, okay. Op dat moment. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan de ploegchef. Dan Wat? de ploegchef, ja. Dat is meer een koude functie zoals wij dat noemen. Dat is meer kantoorgedeelte. Dus uh, ik regel eigenlijk alle rijlen en zeilen voor, uh, voor de manschappen. Als ze uh, hun nieuwe schoenen moeten hebben, dan uh, komen ze bij mij. Uh, wil jij even regelen uh, dat de nieuwe schoenen komen voor okay. me? Oké. Uh, maar ook uh, dingen met personeelszaken. Uh, afstemming met de burgemeester, die hier net natuurlijk was. Ja. Um, en dat soort dingen dat valt eigenlijk meer onder een ploegje functie. Dan ben je wat meer de koude, uh, het kantoorwerk aan het doen. Nu ja. hebben we in Zantvoort twee brandwikkerseners. Dat is denk ik. Misschien wel uniek voor Nederland. Want welk dorp heeft twee brandwekkazenners? Waarom hebben we eigenlijk twee brandwekkazenners in Zandvoort? Nou ja, dat heeft er een klein beetje mee te maken. Dat we zo'n hele mooie spoorlijn door het midden heen hebben, open. Ja. Uh, en die is natuurlijk, uh, nou wat is het, vier, vijf keer per uur? Zes keer per uur is die dicht. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, als wij van de ene kant naar de andere kant moeten. Dan, uh, en we moeten wachten voor een spoorbomen. Dat ja, kan nog net... bovenlangs? Ja, hier kunnen we bovenlangs. Maar dan alsnog zitten we met uitdruktijden uh, te maken. Uh, wettelijk is bepaald dat we met een maatgevende incident, zoals wij dat noemen. Dat is een incident wat uh, belangrijk is. Uh, uh, woningbrand. Een woningbrand. Een woningbrand is een heel mooi voorbeeld. Daar moeten wij binnen acht minuten plaatse zijn. Dus dan red je het niet in Zandvoort-Zuid? Nee, dan red je het niet in Zandvoort-Zuid. Oh. Dus dan, uh, Vandaar dat we twee kazernes hebben. En dan met zo'n maatgevende incident hebben we dan ook tegelijkertijd dat alle twee de auto's gealarmeerd worden. Oké. Okay. Dus dan uh, krijg je twee auto's voor de deur. Ja. Dus dan heb je eigenlijk de snelste hulp. Dat zijn een hoop kopjes koffie, uh, Doekloos. Ja, ja, dat zijn een <laughs> hele hoop kopjes koffie, ja. <laughs> Want dan is de brand wel gek op, hè, kopjes koffie. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. We graag een bakje koffie tijdens die. Ja, ja. ja. <laughs> nou ja, dan wordt ook altijd weer keurig in verzorgd... doorgezorgd door uh, de uh, door Halem west en, uh, Halem ja, logisch, met, met de brandweerkazerne Haarlem-West met logistiek. Maar goed, we zitten hier. Dat, dat is even over jou. Um, maar we hebben het vandaag natuurlijk over de brandweergeschiedenis. En, uh, nou, Zandvoort, 200 jaar... Dus dan denk je van, nou ja, ik, ik zat dus te rekenen. Ik vond een krantenbericht uit uh, 1883. Dat ging over, uh, ik noemde het al uh, eerder, een brand in uh, Café uh, Valk in de Kerkstraat. En die werd uh, succesvol bestreden door uh, de brandweer en omstanders. Ik snap het wel, je, bij een café moet je redden wat er te redden valt. En uh, wat anders is de bierpomp uh, misschien kapot. Uh, uh, Dat is zonde. En de brandweer houdt ook wel van een pilsje. Um, dus dat, dat ging goed. Maar jij kwam iets tegen wat nog veel eerder uh, plaatsvond. Ja, ik, uh, ik was net zoals jij natuurlijk aan het, uh, aan het zoeken naar uh, informatie aan de geschiedenis. En ik kwam een, uh, een stuk uit uh, oktober 1980 kwam ik tegen. En daar werd gerefereerd naar een, uh, een document... dat er in 1816 de eerste spuit aangeschaft werd voor Zandvoort... Uh, en deze kostte 160 gulden. Zo, dat is veel geld voor dat, die tijd. Voor die tijd was dat heel veel geld. Ja. Uh, en dat was een houten spuit die je me, uh, dan met de hand moest bedienen. Dus er zat geen pomp of iets op. Helaas geen foto's of dat soort dingen bij. Dus hoe die er voor de rest uitziet, geen idee. Ja, Er zullen wel wildjes onder gezeten hebben, denk dus, uh. Uh, ik. Uh, ik, ja, ik, ik denk daar heb ik wel foto's van gezien. Dat dus ze motorspuiten hadden. Uh, en dat was eigenlijk een soort met een handkar. Ja. En, en daar, uh, dat bij de klink uh, die foto, uh, is, is, is terug te vinden op internet. Oké, okay, maar dat betekent, Douglas, want het is eigenlijk volstrekt onduidelijk wanneer brandweer Zandvoort is opgericht. Dat brandweer Zandvoort ouder is dan dorp Zandvoort. Ja, maar ik weet niet of we het natuurlijk georganiseerd zijn. Geweest in die tijd. In die nou ja, tijd ja, ik weet het wel. Dan ja, wordt, er wordt, er wordt ik er 160 euro voor een spuit af. ja, dat, ja er, dat... wordt, er wordt natuurlijk wel door de gemeente op dat moment een, uh, een bedrag geïnvesteerd, inderdaad. om een ja. brandbestrijding te doen. Uh, maar in hetzelfde stuk werd ook gerefereerd dat er in uh, rond 1900, zeg maar. Uh, de eerste kringen gevormd werd om de brandbestrijding te, te doen. Ja, ja, ja. En dat waren dan eigenlijk mensen die gewoon, de burgers die dat gingen doen. En dan, uh, dan ging er eigenlijk iemand die uh, uh, ordonnant was. Die stapte op zijn fietsje en die ging dan uh, eigenlijk iedereen oproepen in de wijk om te helpen met de brandbestrijding. Nope. Uh, dus dat uh, vind ik ook wel weer heel bijzonder. Dat kunnen wij ons nu niet meer uh, nee, nee, nee, nee. bedenken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, maar daarnaast heb ik zeg maar gevonden dat de eerste georganiseerde brandweer voor Zandvoort in 1913 geweest is. Dus eigenlijk okay. 100 jaar later nadat die spuit. Ge, uh, ja ja. Nou, het het ja, ja, dat is wel uh, tot er zoveel tijd tussen moest zitten. Dat ja. is wel weer, weer bijzonder. Uh. Ja. Goh, nou, ik, ben, ik ga het even laten bezinken, Rob. Uh, wat heb je aan brandweermuziek nog uh, voor onze petto? Ja, we hebben een brandweerman natuurlijk, die zingt uh, Robin Topper. Ja, die ken je ook hè, Douglas? Ja, dat is correct. Dat is een, uh, een collega vanuit uh, mijn beroepsbrandweerkant. Uh, uh, en ik heb een poos met hem uh, in de ploeg uh, gezeten. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we hebben het uh, net gehad over een uh, kroeg in de Kerkstraat... die uh, in brand uh, verloren ging, uh, zeg maar. Die ze probeerden te redden. Dus we gaan als de brandweer naar de kroeg. Ook een plaat van uh, Robin uh, Topper. Die gaan we naar draaien. weer naar de kroeg we bouwen weer een feestje tot morgen vroeg de kraan die gaat wij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 Je zei het net, Benno, de brandweermannen, die houden er ook wel van, hè? van een feestje. Ja, zeker. Zeker, dus uh, ja, Robbie Topper, uh, de brandweerman uit uh, Halemaus, die heeft deze plaat gemaakt als de brandweer naar de kroeg. Het is even een half drie, zullen we het weer even doornemen, Benno? Ja, dat gaan we even doen. Het blijft droog, het is 18 graden. Dit is een oost-zuidoostenwind. 3 bovenhoor, 90% kans op zon houden we. En dat geldt ook voor morgen. Met een uv UV'tje van 2, dus je moet een beetje beginnen te smeren. Morgen wordt het trouwens wel wat koeler in Zandvoort, tenminste. Dat is de voorspelling, 16 graden. En dan uh, klapt de temperatuur in elkaar uh, maandag uh, droog naar 11. En dan dinsdag tot en met, nou, volgende donderdag 20 maart uh, is het tussen 7 tot 8 graden. Dus het wordt weer ernstig en een beetje regen, een klein beetje regen komt eraan. En de wind die blijft, uh, nou, een beetje noord waaien en 3 tot 4 boven. Woord. dus dat stelt allemaal niet voor. En maar rond de 50% kans op zon. Dus ja, dat valt wel mee. En het is druk op de weg. Het is druk in Zandwoord. Um, bij Bentveld schijnt alles vast te staan. En natuurlijk in mijn dorp Heemstede, waar ze 60 jaar lang nog steeds niks aan de wegen doen. Staat er natuurlijk gewoon vast. Dat zeg je heel goed, Benno. Ja, ja. Dus uh, ja, rustig aan als je richting Zandvoort gaat. Neem er even de tijd voor. Hè. Maar uh, Dan heb je wel wat moois. Een mooi strand. Uiteraard heel veel paviljoens uh, die al uh, staan. En dan kun je lekker genieten van het uh, mooie weer van vandaag. Ja. Dat was het weerbericht, weer. Dat was het weer. Zullen we nog een plaatje doen bij En ja, dan, dan gaan we verder praten met uh, de klus, de wolf. in we in You'll see what I like uh, You look good in the morning And you don't even know it I knew that I got this feeling on a summer day Knew it in a summer face I just thought that she could be oh, I got this feeling on a summer day Knew it in a summer face I just thought the she could be oh, Sundress with you on my arm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 Dat is al gewaarschuwd, Benno, dat het haar uh, goed moet zitten vanwege de fotograaf die hier in de ja, studio is. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, en, nou, ja Jeffrey later... neemt uh, ons uh, op foto. Ja, ja. Helaas hebben we nog geen vlag, maar wel 35. Ja, ja. Niet dat de brandweer 35 jaar uh, geleden hier is uh, opgericht. Dat is al veel langer geleden, toch, uh, heren? Zeker, zeker. Nou, daar gaan we het straks over nog over hebben. Even, even over uh, fotograaf Jeffrey Koper, Douglas. Uh, ik denk dat uh, Brandweer Kennemeland een van de weinige korps is die uh, uh, eigen fotografen in dienst hebben. Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Maar ik ben wel blij dat wij... Uh, nou, zelfs door Amsterdam wordt hij gepiept. Ja, door Amsterdam wordt hij gepiept, dat klopt. Maar uh, ja, Frie, die, uh, die zien wij natuurlijk uh, graag. Uh, zien wij ook veel komen uh, als fotograaf. Waarom, waarom is dat eigenlijk? Waarom uh, laat nou, u dat, alles fotograferen? Nou ja, dat is, omdat wij natuurlijk kunnen leren van de dingen die er gebeuren. Uh, wij zitten natuurlijk zo in het incident op dat moment. Als er, moment, als er iets uh, plaatsvindt. Dat, er, uh, dat je achteraf wel kan bedenken, heb ik er nu goed aan gedaan? Of hadden we het beter kunnen doen op een andere manier? En als je dan een fotograaf hebt rondlopen zoals Jeffrey, die, uh, ja, die legt alles vast... En dan kun je gewoon heel mooi zien van oké, okay, dit uh, is het brandverloop geweest. Zo, dit is stadium 1, stadium 2 en oh, dan ga je ja, door. Ja, ja, ja, ja, ja. Zeker als het wat een grotere incident is. Nou, Hij is toch soms eerder dan, dan de, de blusfoto's. Is, ja, ja is het in hoofddorp wel ja. ja. ja. Het <laughs> ja. is niet te Dan zie je, maar, geloven. Maar, je ziet de rookwolken uit een pand komen en later de, de vlammetjes. Uh, ja, ja, dus ja. De, Jeffrey levert die, uh, die foto's dan ook vaak weer aan, uh, aan onze uh, leerdocent. Uh, en dat is gewoon iemand die uh, eigenlijk alle uh, branden, nou niet alle branden, maar een hoop grote incidenten evalueert. Uh, en dan kunnen we ook mooi beeldmateriaal gebruiken. Waardoor ja. we dus gewoon uh, ja, goed kunnen leren daarvan weer. Ja. Terug naar de geschiedenis van de Zandvoortse brandweer. Want uh, nou ja, we hebben dat een beetje door zitten rekenen, uh, Douglas. Uh, ja, we moeten toch ergens een grens trekken. 1816, ja. um, of uh, jij had eigenlijk een ja, andere ik datum had, uh, in, in uh, 1913 19, 19, dat, dat de brandweer echt georganiseerd werd. En ik denk dat dat op zich wel een mooie datum is. Ja. Uh, omdat er daarvoor natuurlijk niet heel veel te vinden is hoe het geregeld is uh, en alles. Dus ik denk dat 1913 wel een hele mooie datum is om te zeggen... nou, dat zou het begin kunnen zijn van de brandweer Echt een georganiseerde brandweer. Ja. ja, ja. Um, maar ja, nu moet het even officieel. Dat is jammer dat de burgemeester weg is. Dan ja, dan hadden we, we gelijk even wat, uh, wat dingen kunnen klemmen. We over, ja. hadden we met mijn handtekeningen <laughs> kunnen laten zitten. En dan hadden we de rest zelf ingevuld. Ja. Eh, toch uh, lees ik in de oude kranten. Er was vroeger ook een politiespuit. Een politiespuit? Ja. Ging, de politie ging. Die werd natuurlijk. Uh, uh, toen er eenmaal telefoon was of gewaarschuwd, eh, op wat voor manier dan ook. Eh, die had dus blijkbaar een, ook een soort blusspuit. En die ging dan, en dan werd de brandweer ook... en die kwam dan de politie helpen. Dus eh, omdat vanwege, je vertelde het net... Hè, die, die alarmering van die brandweermensen was ja, dat, dat natuurlijk een dingetje. Ja, dat duurde lang. Zoals ja, ik zei, dat gebeurde op de fiets. Ja, dus terwijl de, kon... de veldwachters, die waren er natuurlijk gewoon. Ja, dus, eh, ze waren gewoon aan het werk. Nee, ja. die, die kringen waar ik het net over had, dat, uh, dat, dat duurde gewoon eventjes... En daardoor kwamen we af en toe ook wel eens te laat. Ja, dat mogen we tegenwoordig natuurlijk niet meer te laten. komen. Nee, nee, nee. Dat, ja. kan, dat kan allemaal niet meer. Maar tegenwoordig is het allemaal heel anders georganiseerd. Maar dat was wel heel bijzonder. Wat, wat had de brandweer eigenlijk tot zijn beschikking in die beginperiode? Nee, in die als ik daar een beetje aan het zoeken geweest ben... dan zie je dat er inderdaad wat, wat, wat uh, karren op... Uh, of uh, ja, blussers op karren staan met wielen of uh, draagbaar. Uh, het is allemaal niet handkarren. zo... Handkarren. Ja, handkarren, ja. Eh... Uh, ja, daardoor duurde het ook natuurlijk weer wat langer... om dat materiaal uh, te krijgen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, probeer zelf maar een handkar te trekken... waar een pompje op staat die je met de hand moet bedienen. Ja, dat gaat gewoon wel eventjes duren voordat je dat op de locatie hebt. In de nieuwe kazerne in de Lideestraat... Is er nog zo'n handpomp, hè? Dat ja. Is... ja, we hebben een klein stukje geschiedenis... Hebben in de kazerne geplaatst. Dat die, die mooie handpomp die wij nog... In... Is die origineel van Zandvoort? Ja, nou, wat ik zag staat daar inderdaad... Het, het, het wapen van de Zandvoort brandweer... staat daarop, okay, ja. Oké, wat zoek. gaaf. Oh, jullie hebben een eigen wapen? Ja. Oké. Okay. Het ja. okay. um... stond trouwens, heb je dat mooi gefotografeerd... op de, uh... de Facebookpagina. Facebook ja, ja, ja, ja, ja, dat we uh, Albedien keurig gedaan. En die... Uh... Uh, ja, en dat, was, dat is denk ik een van de oudste blusmiddelen die nog in bezit is. Uh, ja, ja. Want de brandweer koestert wel zijn geschiedenis. Hè? Ja, we koesteren zeker de geschiedenis. Uh, wij hebben natuurlijk een klein, een klein beetje geschiedenis omdat we er niet heel veel ruimte voor hebben. Uh, maar je hebt natuurlijk het brandweermuseum in uh, Heiloo, als ik het goed heb. Nou, het is ver weg hoor. Je moet ja, een behoorlijk het, is, het land in. Ja, je, en moet je moet het behoorlijk het land inderdaad in, ja. maar daar staan allemaal oude brandweerauto's. En daar werden af en toe ook wel eens auto's naar geschonken. Ja. Uh, maar ja, op de Zaalweg staat er ook weer een stukje geschiedenis van de brandweerkerkant. Nou ja, elke brandweerker heeft zo zijn eigen materiaal. Zou er eigenlijk niet een regionaal brandweermuseum moeten komen? Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik denk dat dat ook wel weer het, uh, zeg maar het dorpsgevoel wel weer een beetje weghaalt. Ja, ja. Als ja, ik de... mijn spullen in, in Haarlem zou zetten, denk ik niet dat er heel veel mensen naartoe gaan kijken... om. Uh, ja, maar aan de andere kant Douglas, de, de, de menig zandvoort, dat komt nooit in de brandweerkazerne. Nee, al dat is er... waar. Ja, nou, zitten. dat is wel veranderd, hè, met de laatste verkiezingsronde. Dat we staan tegenwoordig stembus. Puntje voor jou. Ja. Dus de, daar, dan kunnen de <laughs> mensen gewoon uh, weer netjes komen kijken. Houden jullie dat erin eigenlijk? Uh, uh, nou ja, het bevalt goed. Uh, wat ik vanuit de gemeente begrepen heb, bevalt dat ook goed. Uh, en wij staan daar, zetten daar inderdaad de kazerne een klein beetje open. Dus mensen hebben een klein beetje inkijk in onze wereld. Zien toch uh, nou ja, een stukje geschiedenis. De auto's die ze natuurlijk mooi kunnen zien. Ja. En voor ons is het eigenlijk ook wel weer gelijk een mooi uh, moment om wat posters op te hangen. Dat wij mensen zoeken. Ja. Nou ja, daar, daar gaan daar we, gaan het, we in het in het uh, laatste uur natuurlijk over hebben. Um, we gaan even naar muziek. En dan is uh, Freek aan de beurt. Zeker, gaan we doen Benno. En uh, uiteraard uh, praten we straks ook verder uh, met Douglas uh, nog. En die verkiezingen. Ja, dat is wel leuk hoor. Want ik uh, ben op uh, jullie stembureau uh, geweest. En dat is een uh, feestje om dat uh, dan uh, uiteindelijk uh, toch zo uh, mee te ervaren. Dus houd dat er uh, vooral in. Leuk uh, stembureau in uh, Nieuw-Noord bij de Brandweerkazenne. wel Zo, lekker zonnig uh, hier in Zandvoort. En wij hebben een uh, uitzending rondom de dag van de brandweergeschiedenis. En er is heel wat uh, te vertellen natuurlijk, dat hebben we al gehoord. Hè? Met onder meer uh, Douglas en uh, onze eigen burgemeester David Molenburg. Maar we hebben nu een uh, loos aan uh, de tafel. En het is uh, zeker niet loos. Het is wel loos. Toch? Ja, het is... Uh... <laughs> het, het is vreekloos. Vreesloos. Zeg, Freek, uh, nou, welkom in de, in de uitzending... Um... De jongste brandweerman van Brandweer Zandvoort? Ja, ja ik denk het persoonlijk wel. Ik uh, kijk even Douglas aan. Maar... Ja, wordt er ja geknikt? Er wordt ja geknikt. Oh ja, uh, oké. Okay. Je mag even iets, iets dichter bij de microfoon. Oh, Je bent een ja. beetje hooglaar. Ja, dit is beter. Um, nou, Freek, uh, we gaan het hebben. Jij mag gaan vertellen over de badhuisbrand. Of tenminste, de brand in de passage. Ja. 3-4 maart 1900. 25. 25. Ja. Het was weer groot nieuws, hè? Ja, in de Haams uh... Dagblad. En uh, Haar nieuws. Zandvoorts en En wij gaan er natuurlijk ook over praten. Want uh, nou, Freek, wat, wat gebeurde er? Ja, het is dus ondertussen 100 jaar geleden. En uh, ja, de passage. Er was natuurlijk een heel groot gebouw in die tijd. Er ja. was ook de reden dat Zandvoort groot werd, toeristisch en zo. En toen, uh, daaronder zitten allemaal winkels. En in een tabakswinkel was toen op uh, de nacht van 3 4 maart volgens mij... Uh, ...om uh, half drie s'nachts... ...was daar een, uh, een petroleumkacheltje in de fik gevlogen... ...en die heeft uh, vervolgens uh, het hele gebouw een beetje laten afbranden. Beetje laten ja, afbranden? Een beetje, een beetje laten afbranden inderdaad. Ja. Totaal, Freek. hier. Ja, totaal laten afbranden inderdaad. Ja. En uh, wij als brandweer waren daar ook bij. Nou, ja, ik persoonlijk niet. Maar... Nee, nee, ik ook niet. Maar het, het was wel een, uh, een enorme brand... Um, uh, en de brandweer, ja, die uh, had ook grote moeite om het te blussen. Ja, zeker. Ze hebben er uh, tot zeven uh, uur s ochtends hebben ze erover gedaan. Zo. En toen was het nog steeds niet helemaal dat je denkt, het is helemaal klaar. En natuurlijk ook al, uh, omdat het toen ook nog niet echt georganiseerd was, dan uh, ja, uiteindelijk wel. Maar de bewoners gingen ook uiteindelijk gewoon helpen en de ja. brandweer die stond daar gewoon de hele nacht te blussen en ja, troepen op te ruimen. Ja, precies. Ja. Um, ik las dat het eigenlijk niet lag aan de inzet van de brandweer. Tenminste, ik citeer de krant. Maar dat het lag aan het materiaal wat de brandweer had. Dat, ze hadden eigenlijk ja, de, de term lilliputterige brandweerspuiten uh, ingezet. Ja, de brandweer had niks anders. En het gebouw was eigenlijk te groot voor, uh, voor, de, voor de spuiten. En natuurlijk een waterprobleem. Want het is altijd een, uh, een issue geweest. Daar uh, gaan we het denk ik vanmiddag ook nog wel over hebben. Um, zijn er eigenlijk slachtoffers bijgevallen bij die brand? Er zijn geen slachtoffers bijgevallen. Er waren oh. 73 mensen volgens mij aanwezig in het pand. Maar die zijn allemaal uh, veiliger uitgekomen, gelukkig. En dakloos. En dakloos, inderdaad. Want uh, ja, die woonden er ook. Dus, uh, ja. Toen niet meer. Maar ja, gelukkig is het allemaal goed met ze afgelopen. Maar het gebouw is... Uh, is niks meer van over inderdaad. Nee. Dus, uh... En ze hebben het uh, net zoals nu bij uh, die, die laatste brand aan het strand... Uh, het duurde ook geloof ik heel lang voordat het was opgeruimd. Uh. Ja, dat ja. was ook uh, inderdaad best wel lang. Ja, ja, ja. Het <laughs> was ook op een heel moment, mooi moment binnengekomen, die melding. Dus, uh... Oké, okay, ja, ja, ja. ja, ja. Net in, uh, in de borrel, zeg maar. Oké, oké, oké. Zegt ik als jij nou dus, uh, zo leest hè, over die, uh, die passagebrand... Uh, uh, ja, jij ja, ja, als hele jonge brandweerman... Denk je, ja, dat, uh, dat krijg je daar de kriebels van? Van zoiets wil ik wel meemaken? Ja, het voelt natuurlijk heel slecht om te wensen om zoiets mee te maken. Maar als brandweerman is het natuurlijk wel gewoon... uiteindelijk je droom om zoiets wel een keer mee te maken. Een grote brand. Want dat ja. is uiteindelijk waarvoor je erbij gaat. Ja. En om mensen te helpen. Maar de leuke brandjes, dat, daar doe je het eigenlijk wel voor. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik bedoel, je kan ook zo redeneren van... als het gebeurt... Dan wil ik er ook gewoon bij zijn. In dat opzicht inderdaad. De brand zal waarschijnlijk toch wel ontstaan. Ja. En uh, of je er dan bij bent of niet. Ja, de, de brand brandt toch wel. Dus dan ben <laughs> ja, ja, je er ja, toch ja. liever bij. Denk ja, ik. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, even. Uh, uh, sinds hoe, wanneer ben je eigenlijk nu bij het korps? Uh, <coughs> officieel bij het korps ben ik nu uh, sinds oktober volgens mij. En daarvoor zat ik nog uh, vijf jaar bij de... Bij de jeugdbrandweer, die ook zo meteen... Nee, Young Fire Rescue Team is ondertussen. Ja. Die komen zo meteen als het goed is ook nog wat vertellen. En, uh, dus daar zou ik niet te veel uh, nee, woorden dat, dat, aan besteden. Nee. Maar, uh. maar wel even over die overstap. Dat vind ik wel interessant. Je ging van een Young Fire Rescue Team ging je naar uh, het korps. Uh, moest je nou nou eigenlijk veel bijleren? Nou, ik zit nog steeds in de opleiding. In principe doe ik gewoon de volledige opleiding. Maar ik merk wel ook in de opleiding dat je er echt wel veel aan hebt... dat je bij de jeugd hebt gezeten. Ja? Ja, ja, want je ziet ook... Waarom merk je ook, uh, dat dan? Ja, uh, bijvoorbeeld als we iets gaan doen in de training en dan moet iedereen natuurlijk leren. En dan denk je, ja, dit hebben wij inderdaad wel heel vaak al eigenlijk gedaan. Dus dan oh, okay. niet zoveel herhalen en zo. Ook met ja, standaard slangen gooien en zo. En Zit je niet er dan een beetje te vervelen? denk je van, ja, je schiet een beetje op, want ik ken het al allemaal wel. Ja, soms met de simpele dingen dan denk je al een beetje, ja, schiet nou op. Maar, <laughs> <laughs> ja... Het meeste moet je natuurlijk alsnog gewoon goed leren en op een ander niveau leren. Dus ja, uiteindelijk zeg ik niet het is, het is saai of zo om dan nu de opleiding te doen. Maar ja, ik geniet er wel van. Ja. ja. En als de pieper gaat, mag je mee al? Ja, ik ben ook gewoon ja, aspirant bij het korps dan zeg maar. Dus uh, in de leerstage soort van. Zit je in het centrum of in uh, noord? Ik zit in noord. Dus, Oké. Okay. Uh, ja, als, als daar de pieper gaat, dan, uh, dan kom ik op en dan... Uh, en als er plek is, mag je mee? Als er plek is, mag ik mee. Of uh, als de bevelvoerder vindt dat ik mee mag, dan mag ik mee. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Oh, de bevelvoerder kan ook wel zeggen van nou, uh, Freek, dit is... En uh, uh, Daar ben je nog even te jong voor. Kan hij dat ook zeggen bijvoorbeeld? Ja, de bevelvoerder die is, die is in principe zeg maar, gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen auto. Dus als hij zegt van, ik vertrouw het niet. Dan heeft hij natuurlijk al het recht om te zeggen, ik neem je niet mee. Ja, ja. Want het is alsnog zijn verantwoordelijkheid om dan jouw onderzicht te hebben. Nee, dus ja. balen voor jou dan. Ja, balen voor mij, maar ja, als dat zijn keuze is, dan uh, moet je dat accepteren. Ja, ja, ja. Wat dat betreft is het, uh, de brand is hierarchisch, hè? Ja, een beetje wel. Natuurlijk wel allemaal vriendjes, maar uh, mm. een beetje herig, hier zit er we inderdaad wel. Ja, ja, ja, ja. ja, moet wel natuurlijk. Want dit heet voor een strijd, er moet iemand natuurlijk, uh, zoals de burgemeester ook zei, beslissingen nemen. Zeker, je kan niet zomaar zonder, uh, als een kip zonder kop daar rondrennen met z'n tienen. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat uh, werkt niet. Nee, precies. Dan worden er helemaal geen branden meer geblust. Uh, precies. Goed, Spreek. Nou, we spreken hier straks voor de Jeugdbrandweer slash Jong Fire Rescue Team. En wij we gaan weer naar muziek. Ja, we gaan even een SOS uitzenden, Perno. Ja, ja, ja, Dat hoort er ook bij, natuurlijk. Ja. Hier is Craig Davids.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 I feel love and now I realize aandacht voor de geschiedenis van de brandweer. En dan met name Zandvoort natuurlijk. Allemaal bij Zandvoort op zaterdag. Nou, straks volgende uur uiteraard weer meer daarover. Maar ook nog even een stukje voetbal. VSV tegen SV Zandvoort. Die zijn om half drie begonnen daar in Velsenbroek. Tussenstand op dit moment bij die wedstrijd is 0 tegen 0. En ook die wedstrijd, die houden we in de gaten vanmiddag. Dus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 It's time now to...